Kees Groot met het NOS-journaal. Arabië zijn tientallen doden gevallen. Volgens een Saoedisch persbureau begonnen Houthi-rebellen aan de jemenitische kant van de grens met een aanval op twee Saoedische steden. Vanuit Saoedi-Arabië werd het vuur meteen beantwoord. Bij de gevechten kwamen tientallen jemenitische strijders om het leven. Volgens het persbureau werden ook vier Saoedis gedood. Een Arabische coalitie voert sinds maart van dit jaar bombardementen uit in Jemen... ...waar Houthi-rebellen een groot deel van het land in hun macht hebben. Een groep van 137 bergbeklimmers die na een aardbeving vastzaten op een Maleisische berg, Kinabalu, is in veiligheid gebracht. Ze zijn onder begeleiding van lokale gidsen teruggelopen naar het hoofdkantoor van het natuurpark, zegt de regionale minister van Toerisme. Gisteren werd de 4000 meter hoge berg getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter. Twee bergbeklimmers kwamen daarbij om. Zeker elf mensen raakten gewond. De natuurbeheerders op de berg verwachten dat het aantal slachtoffers zal oplopen. Volgens de beheerders waren er ook Nederlanders op de berg. Hoe het met hen gaat is onbekend.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 Zondag gaat Turkije naar de stembus. Volgens de federatie is de AK-partij bang dat de HDP de kiesdrempel van 10% haalt. Het weer, het kan nog onweren, maar de buien worden geleidelijk minder zwaar. In de loop van de ochtend wordt het overal droog en vanuit het westen zonnig. De temperaturen lopen uiteen van 17 graden in het noordwesten tot 22 in Limburg. Zondag is het opnieuw vrij zonnig.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 Deeper, deeper than the drinks As any hot and tot without remorse For the mink said she And the drinks you can see are hottest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 The Beatles and the Jackson 5 The Who, the Doors, the Rolling Stones And even I Dibble the mix to get with Helping the groove that it's legit Your parents dissed it back in the days The same way they diss rap Are you amazed? So DJs, let's rock and roll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 Feel so much love So much love And it's my In 2015, al 25 jaar, een zee van muziek en een golf van informatie. Zfm. Ligt wakker in bed.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 Alles kan zo veranderen naar de Het Dus dan de lieve gauw Mijn insteek is naar de nette mouw Ik zie er niet zo gauw Niets doen en moeten buiten met mijn tanden op mijn taal Dus ik lig wakker heel de nacht te dromen dus zonder spanning over wat gaat komen Morgen beginnen we de dag weer vrolijk Zie de zon opkomen licht wakker in mijn bed Mijn hoofd vol met gedachten De tijd ik langzaam door Slapeloze nachten In de zon ben ik langzaam door Mijn ogen reeds gesloten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 Ons decor, planning van morgen, doe me nog steeds voort. Over wat ik kan worden, wat ik kan worden. De zon breekt door, de sterren aan de lucht, Dat is ons decor Planning van morgen, doe me nog steeds voort. Of wat ik kan worden. Ligt wakker in mijn bed. Yeah. Mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzaam door. Slapeloze nachten. De zon breekt langzaam door. Mijn ogen reeds gesloten. Ik de denken, als ik slaap, wil ik even weg van al mijn dromen. Cause I put loads Start to feel me like it was a melody Won't bang on the drum as she Funched me with a sweet it touching me when love is pressed so No I can fight it She got my soul, she's capturing me Holds me hostage when I hear that beat I won't take these shockers on my feet Cause they're the only thing I'm gonna feel free That's why I'm a slave to the music No, I won't stop till my heart pops I'm a slave She got me right, she got me right tonight